11 Uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders. Zometeen in de gids.fm: de groene droom van onze schaduwminister Infrastructuur en Milieu Marjan Minnesma. En de voordelen van een uitgesteld kopje koffie. Dorot op zit er klaar voor voor het NOS-journaal. Minister Plasterk wil maatregelen nemen tegen identiteitsfraude. Onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken wijst uit dat het probleem veel groter is dan werd aangenomen. Het gaat onder meer om criminelen die met persoonsgegevens van andere leningen afsluiten of andere financiële producten bestellen. Vorig jaar waren er mogelijk 870.000 slachtoffers. Binnenlandse zaken ging tot nu toe uit van 150.000 slachtoffers per jaar. De geleden schade lag vorig jaar tussen de 400 en 500 miljoen euro. Israëlische militairen hebben op de westelijke Jordaan-oever twee Palestijnen doodgeschoten, melden Palestijnse medische bronnen. De doden vielen bij gewelddadige protesten. Voor de tweede dag op rij gingen Palestijnen gisteravond de straat op... na de dood van een Palestijnse man in een Israëlische cel. Bij de protesten gooiden Palestijnen brandbommen naar militairen... die daarop het vuur openden. En ook vandaag worden weer protesten verwacht. Vicepresident Donner van de Raad van State... geeft de politiek een onvoldoende voor duidelijk beleid. Door het presenteren en weer intrekken van plannen... raakt de burger in verwarring, zegt hij in het jaarverslag van de Raad. Volgens Donner ontstaat zo het beeld dat wetgeving weinig doordacht is... en naar Believen weer wordt ingetrokken. De wet is bij ons bedoeld als de meest bestendige vorm van overheidsbeleid. En de laatste jaren constateer je helaas vaker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 Het zal het ongetwijfeld goed doen aan de borreltafel... maar het slaat een onverantwoord gat in de begroting... is technisch niet uitvoerbaar... zadelt bedrijven op met een forse rekening... en het is in strijd met het Europese recht, zegt Wekers. Bier in cafés en restaurants wordt duurder. Marktleider Heineken verhoogt de prijs van een 50 liter vat... wat volgens de brouwer neerkomt op een prijsstijging van 2 cent per glas. De verhoging is volgens Heineken nodig omdat de energie duurder wordt... en omdat de transportkosten en de personeelskosten stijgen... Voor supermarkten wordt geen prijsverhoging doorgevoerd. In de Amerikaanse staat Connecticut zijn wapens waar veel kogels in kunnen voortaan verboden. Ook moeten alle mensen die zo'n wapen hebben zich nog dit jaar laten registreren. December vorig jaar werden op een school in Newtown 20 kinderen en 6 volwassenen doodgeschoten. De politicus die namens Newtown in de senaat van Connecticut zit, is opgelucht dat de wet is aangenomen. We've all shed a lot of tears um, since December 14th. Um, I feel some comfort that we're we're trying to do the right thing and hopefully we are doing the right thing. Het weer Wolkenvelden vooral in het noorden af en toe zon, blijft droog. De temperatuur stijgt tot zo'n 6 graden. Morgen verandert er weinig. In het weekend minder wind, meer zon, wordt het ook iets warmer, ongeveer 8 graden. John Bakker heeft nog een paar files. Ja, en die staan allebei op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Eerst bij knopen het plein twee kilometer na een ongeluk. Daar zijn drie rijstroken dicht. En verderop wij knopen het Kleinpolderplein vijf kilometer na een ongeluk. En daar is de rechter rijstrook dicht. De Gids.fm volgt over twee minuten. Ja, u hoort het goed.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 VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. De snelweg moet breder. De NS laat de klant links liggen. En als land van groene energie blijven we achter bij de buren. Wat vindt onze schaduwminister van infrastructuur en milieu hiervan? Ik ontvang haar zo, Marjan Minnesma. We horen door de grote inzamelingsactie deze week veel over de vluchtelingen in en buiten Syrië. Maar van één groep horen we weinig. De kinderen die hun toevlucht hebben gezocht in de SOS-kinderdorpen. Zometeen de directeur van die organisatie. En een uitgesteld kopje koffie, ik heb er wel zin in. Maar het is niet voor mij, het is voor mensen die het niet zelf kunnen betalen. U hoort zo hoe dat zit. Voor alles erop en eraan, surf naar de gids.fm. Beletsel, complicatie, dilemma, geval, hinderpaal, kwestie, moeilijkheid. Allemaal synoniemen voor het woord probleem. En dat woord is veel in het nieuws vanwege een nieuwe verschijningsvorm. Het Marokkanenprobleem. Het woord staat vandaag op de agenda van de Tweede Kamer. En dat heeft al voor veel ophef gezorgd. Taalkunstenaar Wim Dalië als Goedemorgen. Goedemorgen. Is het de eerste keer dat een volk als probleem wordt aangeduid in één woord... Nee, niet bepaald. We hebben in 2008 bijvoorbeeld al uitvoerig gesproken over het Antillianenprobleem... dat ook zo benoemd is, onder andere toen door Omroep Flevoland. Het, de aanpak Antillianenprobleem werkt niet. Uh, nog recenter hebben we het gehad over een Polenprobleem. Maar veel erger was de situatie in de Tweede Wereldoorlog toen wij spraken van de oplossing van het Jodenprobleem. En het was een vertaling van de entleuzing der Jodenvragen. En klinkt het dan ook zo zwaar? Sinds die tijd klinkt uh, het koppelen van een woord probleem aan een volk wel behoorlijk zwaar, uh, maar... Ja, uh, de, er is uh, geen andere optie. Je kunt hooguit zeggen: je moet het uit elkaar gaan halen en het woord probleem voorop zetten. En dan spreken van een probleem met Marokkanen. Maar of dat de situatie anders maakt, dat betwijfel ik. Dat doet de minister van Sociale Zaken, Ascher, heeft dat gezegd. Ja, ja, ja nee, maar dat, dat is uh, toch een schijnoplossing. En een andere schijnoplossing uh, die er nu is, is het gebruik van uh, apostrofjes. Dus Marokkanen of het hele woord Marokkanen-probleem uh, tussen apostrofjes gaan zetten. Ja, zij staan natuurlijk op de in de Tweede Kamer, hè? tussen aanhalingsteken. Ja, maar daarmee zeg je in feite, want dat is de betekenis van die apostrofjes, er staat niet wat er staat. En dan laat je het aan de, aan de lezer over, of de, de, de luisteraar over, wat er dan wel staat. En dat zeg je er niet bij, maar in feite blijft natuurlijk hetzelfde staan. Oud-wethouder van Amsterdam, Rob Oudkerk, introduceerde ooit het woord kutmarokkaan. Ja, en dat heeft zelfs de woordenboeken gehaald. Want dat staat nu in de laatste editie van de Dikke Vandalen. Kut Marokkaan, bekend geworden door de Amsterdamse gemeentepoliticus Raukierk. Staat zelfs in het woordenboek bij. Ja. Die het in ironische zin gebruikte. Maar is dan het woord Marokkaan op zich zo langzaam als een scheldwoord... Nee, dat denk ik niet dat je dat kunt zeggen. Kutmarokkaan is denk ik wel een, een, een ongelukkige toevoeging aan onze woordenschat, want daarmee uh, scheer je wel heel veel mensen over één kam. Maar kijk, we hebben ook een, het woord Mohicanen. Dat lijkt erg veel op het woord Marokkanen. Maar er is niemand die bij de laatste der Mohicanen denkt aan, aan, aan een scheldwoord. Dat is met name voor het de laatste mensen van een bepaalde Indianengroep. Ik geloof wel dat de PVV zou willen dat we ook inmiddels de laatste der Marokkanen zouden hebben in Nederland. Maar uh, zover is het gelukkig nog niet. Maar een Mohikanenprobleem zou wel weer kunnen duiden op. Maar er is geen probleem, hè? dan behalve dan natuurlijk dat ze uitsterven. Ja, ja, nee. Eh, dat, eh, en het zit hem ook niet in, in dat woord zelf, Marokkanen, want we hebben ook Sri Lankanen. Dus je kunt niet zeggen, kanen, dat maakt het woord extra beladen. We hebben Jamaicanen, Mexicanen. Overigens spreekt ze in Amerika ook wel van het Mexicanen-probleem. Dat is de grote toevloed van, van Mexicanen. Nee, eh, en we hebben het woord Marokkanenprobleem probleem ook nog in het Algemeen Dagblad een tijd geleden in een totaal andere betekenis gehad, in een heel lichtvoetige betekenis. Toen ging het erover dat zoveel eh, goede eh, Marokkaanse voetbal. Alles, toch nooit doordringen tot de echte top. En dat werd daar benoemd als het Marokkanenprobleem, zelfs door een Marokkaan zelf. Wat zou jij voor woord verzonnen hebben, voor, of voor een combinatie van woorden... voor dat debat in de Tweede Kamer van, van vandaag? Ik denk dat ik voor dit specifieke gal, geval waar het over, over, nu over gaat... zou ik uitgekomen zijn op het fantastische woord Marokkanenprobleem. Wim Daniels, bedankt. Tot zaterdag. Oké. Okay. Nou, de .fm. Een kop koffie achtergelaten in een café voor iemand die het minder heeft. Dat is het idee bij een kop uitgestelde koffie. Sinds kort op zo'n twintig plekken in Nederland te bestellen. Deze van oorsprong Napolitaanse traditie bestaat al meer dan 100 jaar... maar is in Italië zelf nagenoeg uitgestorven. Verslaggever Jan Peels ging naar Grand Café Halewijn in Amersfoort... waar een heleboel uitgestelde kopjes koffie staan te wachten... om helemaal tot op de bodem geleegd te worden. Nou, zo hoort een goede koffiezaak natuurlijk te klinken. Ja, precies, precies. Melk op schuim, de espresso apparaten die af en toe schoongespoten worden ja, met datzelfde ja, ja, stoom. Ja, ja. Mario Penning in de schaduw van de grote kerk aan het Hof. Een mooie koffiezaak ja, midden Amersfoort. Ja, hele goede plek. En een van de plekken waar dus dat uitgestelde kopje koffie ja, besteld kan wachten. worden. Ja, ja, ja, dat staat te wachten. Het staat te wachten eigenlijk gewoon. Ja, ja latente wachten dan, ja, anders ja, wordt hij koud. Waarom bent u eraan begonnen? Uh, ik las het een keer op Facebook via een vriend van mij die uit Italië kwam. En die vertelde erover dat dat in Napels zo ging. En uh, ja, ik vond dat wel een leuk, uh, leuk idee. En later kwam er nog een gast van mij weer met hetzelfde idee aan. Die had hetzelfde opgepikt. Dus ja, is, ja. Het is een beetje via Facebook. Ik kwam het ja, toevallig ook ja, tegen. Ja, ja daar, daar blijft het ook uh, binnen. Ja. <laughs> het is een uh, Facebook-zeepbel uh, eigenlijk. Ja, is het dat? Ja, ja. Hebben ondertussen al mensen wel uh, uitgestelde kopjes koffie genomen? Uh, ze, ze hebben het wel op het bord geschreven, zal ik maar zeggen. Ze zijn wel besteld. Ja, Oké, okay, dus... want dat staat hier voor op het, op het Die staat een uh, klein uh, schrijfplankje, hè? een oud ja. klein schoolbordje. Ja. Even kijken, er is een cappuccino ja. af te halen. Uh, Vier espresso, Americana. Kom ja. je een kopje koffie halen? Of ik een kopje koffie kom halen? Ja. Denk je dat ik het nodig heb? Nou, nee, dat is, ik vraag dat alleen maar. <laughs> Gelukkig kan mijn koffie zelfs nog betalen. <laughs> Oké, oh, kijk, dat is prettig. Maar u kent het? Ja, ik ken het verhaal. Ja, ja. We vindt ervan? Ja, het idee lijkt mij voortreffelijk. Maar gaat u het doen? Um, nou, dat is nou weer een gewetensvraag. Ja. Um, ja, daar gaat het uiteindelijk ja, om, hè? Ja, ja. ja, dat is een gewetensvraag. Want als ik nou ja te zeggen tegen jou, dan moet ik het ook zo doen. Ik denk dat ik het doe. Ja. En waar hangt het dan vanaf uh, van dat het nee. nog een beetje fris is? Buiten? Nee, denk je, van die dat je het ik, wel ik wil gebruiken? Dus Zo'n gebaar wil ik al maken. Dan moet u niet vergeten dat ik uh, misschien wel drie keer per week hier zit. Ik doe het niet iedere keer. Ja, maar ik vraag me dus af hoe dat loopt. Als hier dan iemand binnenkomt, die zegt, oh, ik he, heeft hij dan nog een lijstje? Ik heb zoveel kopjes staan. Ja, daar daar staat wel. het bordje, daar wordt het allemaal op bijgehouden. Ah, uh, oh nou, prima, prima. En komen ze dan ook wel binnen? Dat, dat is of de vraag daar? inderdaad. Ja. Mario Penning, komen ja. ze inderdaad binnen? Uh, nou, nog niet gezien. Dat is nog niemand geweest? Nee, geen, uh, geen uh, minder bedeelden uh, langs het ja, dak, thuislozen, mensen die het nodig hebben, ja, die ja, weinig ja. geld hebben, misschien bijstandsmoeders, uh, dat soort uh, nee, nee, nee. Ja, maar die komen allemaal in aanmerking. Die komen ja. allemaal in aanmerking. Ja, of de gewoon de stratenmaker of bosjongen uh, kan allemaal. Stratenmaker. Ja, bijvoorbeeld. Ja. nou, die zijn er nu niet bezig, maar nou, is, volgens mij wel. Kijken ze het ja, raam? Ja, nou ja, <laughs> nou het zegt. <laughs> Ik loop eens even naar buiten, kijken wat hij ervan vindt. Ja, dat moet je dus doen. komen we zo terug. Okay. Voor de stratenmaker, de veldersman, de mensen die het in de ogen van de, de koffiemaker wat minder hebben. Nou, het treft. Goedemorgen, stratenmaker. Hier zit hij op knieën, met, uh, met wat stenen voor u. Klopt, ja. Repareren van de, de tegeltjes in de cement. Dus. Heeft u zin in een gratis kopje koffie? Nou, dat doe maar niet. Nee, laat het me doorgaan. Dat weet je zeker? Ja. Ik ga Waarom je... niet? Ah, omdat ik alles niet klaar kom. Ja. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. U misschien zin in een gratis kopje koffie? Uh, nou, we zijn aan het werk, dus uh, tijd voor koffie nu niet. Ja, dat kan natuurlijk ook een probleem zijn. De veldersmannen moeten ook door. En even verderop zijn er mensen van het groenonderhoud bezig... met het schoonspuiten van de straat... Ja. Goeiedag, zin in een gratis kopje koffie? Nee, nee, dank u wel. Aan ja, dat werk? Ja, nee, nee, ik, ik uh, moet verder. Ik moet het werk moet ik af, hè? Ja, juist voor mensen zoals u staat er een gratis kopje koffie klaar. Ja, dat zou best kunnen. En zo moet je dus verder op zoek in Amersfoort naar een gegadigde voor een uitgesteld kopje koffie. Het valt niet mee. Dak en thuislozen lopen er op dit moment ook niet echt veel door de stad. En als ze al lopen, ja, hoe herken je ze precies? Dan weer even terug bij Mario Penning. Ja, ik heb even rondgelopen. De straten maken, de vuilnis ophalen. Ja, ze hebben het allemaal hartstikke druk. Ja. En, en een dak- en thuislozen, die kom ik hier ook niet echt tegen midden in het centrum zo. Nee. Maar is het misschien ook iets van schaamte dat mensen dat misschien niet willen? Ik denk dat dat best wel zo is, ja. Ik, ik zou het zelf ook niet zo snel doen van uh, doe mij dat gratis, uh, bakkie maar. Het offer moet je aangeboden worden en dan, uh, ja, dan zeg je natuurlijk geen nee. Ja, Oké, okay, maar dan is het natuurlijk makkelijk verdienen hier uh, in de koffiebar. <laughs> ja, allemaal maar zeggen, ik ga uitgestelde koffie ja. aan iedereen geven en niemand komt het halen. Ja, nou, je, je moet, ik, ik raak ze af en toe wel een beetje kwijt. Maar niet echt, echt aan de mensen waarvan je dat verwacht nee, dat het nee, zou moeten. Nee, dus nee, de, de nee. mensen met weinig geld, nee. dak- en thuisloos nee, en zo. Nee, nee, die heb ik inderdaad niet voorbij zien, nog niet binnen, binnen zien lopen. Dan nou, staat het ook niet aan de deur. Nee, nee, er is wel, uh, uh, zijn een aantal websites zijn ermee bezig, zag ik. En uh, die zijn ook stickers aan het ontwikkelen. Of, of in ieder geval een embleem dat daaraan herkenbaar wordt. En als dat embleem dan uh, bekend wordt, dan zou het wellicht uh, wat, wat beter lopen. Ja, dan moeten we van afrekenen. Ja, dat gaan we nu doen. Um, dat zijn er vier um, plus één. Vier plus één uitgesteld kopje. Ja. En dan wordt het ja. met het krijtje. Dus heen bij de Even naar het krijtje luisteren. Ja. Maar hij staat erop. Hij staat erop. Hij staat erop. Goed, Goed erop. gedaan hè? Ja, ja, ja. ja oké. Okay. Dan geeft het, het een fijn gevoel. Uh, uh, het geeft een fijn gevoel dat als het idee hè? Als ik andere mensen er straks van zie genieten, dan geeft dat een fijn gevoel. <laughs> ja? Oké. Okay. Er staat hier zo'n bakje voor me. dat is uit de automatische gaten. Het is wel uitgesteld, maar het is hartstikke koud. De Gids.fm, dat is de website waarop de zaken te vinden zijn... die meedoen aan deze eeuwenoude traditie. De Café sospeso, Uitgevonden in ja, Italië, destijds Napels, om helemaal correct te zijn. David Byrne, altijd een van mijn favoriete artiesten geweest... en de groep ook, de Talking Heads. Well, we know. 1985 dat het nummer uitkwam, Road to Nowhere. En het verschijnt elk jaar de laatste jaren... in de top 2000 van Radio 2, dat is die andere zender. De Schaduwkabinet. De A27 bij Amelie Weert wordt breder, ondanks verzet vanuit Utrecht. De NS wil niet langer door de klant worden beoordeeld, maar worden afgerekend op prestaties. En hoe staat het met de vergroening van Slans Energie? Dat zijn vraagstukken waar de minister van Infrastructuur en Milieu mee te maken heeft. En hoe kijkt onze schaduwminister Marjan Minnesma aan? Goedemorgen, excellentie. Goedemorgen. U bent in het dagelijks leven directeur van Urgenda. En voor het tweede jaar uitgeroepen tot meest duurzame Nederlanden. Bent u van de geitenwolle sokken? Nee, ik ben zeker niet van de geitenwolle sokken. Nee. mag u ook wel constateren, hooghakken en een pent. Nou, ik heb nog niet onder de tafel <laughs> gekeken. Maar het, het zou goed kunnen helpen natuurlijk bij het weer van tegenwoordig. Brrr. Ja, het weer van tegenwoordig is een beetje in de war. Dat komt omdat wij vorig jaar de grootste smelt hadden van de Noordpool ooit. Dat wordt veroorzaakt door klimaatverandering. Kijk meteen aan in de modus. En daar gaat het ministerie van INM over. Hè? En ik vind dat het ministerie daar veel meer op zou moeten doen. Wat moet dat gaat er gebeuren dan? Nou, we moeten heel snel over van een industrie die gebaseerd is op fossiele industrie, dus olie, kolen en gas, naar duurzame energie. En dat betekent eigenlijk willen we twee graden temperatuurstijging vermijden, wat de gevaarlijke klimaatverandering veroorzaakt, dat we vier vijfde van alle olie, kolen en gas in de grond moeten laten zitten en nog maar één vijfde kunnen verbranden. Dus we moeten heel rap naar zon, wind, biomassa en aardwarmte. En om de Nederlander daarmee vertrouwd te raken, bent u, bent u daarmee bezig op de een of andere manier? Kunnen we dat horen? Ja, wij hebben de afgelopen paar jaar 50.000 zonnepanelen weggezet in een collectieve inkoopactie. Door het samen in te kopen werd het een derde goedkoper. Uh, en ik denk dat op dit moment die panelen zodanig betaalbaar zijn dat de meeste mensen het zich kunnen veroorloven. Nu praat u als directeur van de Urgenda, maar u bent ook schaduwminister van, uh, van het ministerie. En u heeft zich uw hele werkzame leven ingezet voor milieu en duurzaamheid. Gaat dat nooit vervelen? Nee, en ik denk ook niet dat het een kwestie is van verveeldheid. het. is een hele hoge urgentie om versneld over te gaan op een samenleving... die draait op duurzame energie en die de grondstoffen in de economie houdt. En als we dat niet doen, wordt het voor onze kinderen heel onaangenaam. En dat is mijn drive. Dus de vraag van vind je het leuk is eigenlijk niet zo heel relevant. Uw taak als schaduwminister dat is onder andere het beheer van infrastructuur. Straks over het milieu. U gaat dus ook over het spoor. Dat lijkt mij een zorgenkindje. Vertragingen, minder treinen en wisselstoringen. Heel fijn, die nieuwe dienstregeling bij NS. Het was een chaos. Het is heel vaak dat het te laat is. Dus. Uh, op dit moment rijdt net als gisteren als eergisteren rijden er zo ongeveer 20% minder treinen. Zomaar wat ergernissen uit de afgelopen maanden. Hoe komt het dat die problemen op het spoor maar niet lijken op te lossen? Ja, ik denk dat uh, de NS uh, concurrentie mist. Er zijn een aantal concurrenten op het spoor... die steeds met de nieuwe dingen komen, eerder dan zijzelf. Dus de, de vervoerders zoals Nariva, die komen met wifi... die komen met een wc in de trein, die komen met uh, camera's. Die doen eigenlijk de nieuwe dingen en de NS volgt. Dus ik denk dat wat meer concurrentie best goed kan zijn... om de NS wat meer uh, in de billen te bijten. Maar ja, een heleboel nieuwe treinen kopen met wifi, met camera's... en noem maar op, dat, dat is natuurlijk ook niet aan de orde. Nou, je hoeft niet een nieuwe trein te kopen... om er een camera in te zetten natuurlijk. Dus nee, camera het, niet, maar maar De reizigers die ergeren zich vooral aan, aan kleinere dingen. Want we hebben de afgelopen jaren een reisvraag gehad. Daar zat ik in de jury. En er kwamen gewoon tientallen voorbeelden van reizigers. Die zeiden van ja, ik zou graag een, een ding in de trein hebben... waarmee je het weer kan zien. Eh, zodat ik weet, als ik uitstap, ga ik fietsen of, of neem ik toch maar de bus. En eh, die willen in de fietsenhokken gewoon aankondigingen zien... hoe laat vertrekt mijn trein. Zodat je niet meer hoeft te hollen, als je ziet ook heb nog vijf minuten. Hele simpele dingen. En die hebben we aan de NS overhandigd. Eh, ik heb er nog niet zo heel veel van gezien. Maar ik zou hopen dat ze die dan ook binnen een half jaar implementeren. Dan maak je de reiziger veel sneller blij. Dus ik denk dat ze wel op de reiziger moeten letten. Uh, niet zoals ze afgelopen week zeiden, van, nou, daar willen wij niet op afgerekend worden. Dus we moeten eigenlijk de NS maar gewoon aan de markt overlaten? Ik denk dat... Uh, je, er is gezegd uh, het is een markt maar eigenlijk is het dus geen markt. En maak het dan ook helder en sta wat meer concurrentie toe. En zorg dan ook dat, dat de NS... Uh, uh, nou ja, niet een soort monopoliepositie heeft zoals nu. Want nu hebben ze ook gewoon de, de tram opgekocht in Den Haag. Er was geen openbare aanbesteding, er waren ook andere vervoerders die die tram hadden gewild. Dus dat is dan eigenlijk gewoon een monopolie en geen markt. Dus ik vind dat het openbaar vervoer, je moet kiezen of je maakt er een markt van en dan reguleer je het ook op die manier of je doet het niet. Maar dan moet je het ook goed gaan regelen. Maar het is, is al geprivatiseerd, dus uh, had dat ooit moeten gebeuren trouwens, die privatisering? Nou ja, ik vond het zoals het ooit was... dat de ProRail en de NS in één handen was... en dan goed gemanaged. Uh, als dat zo werkt, dan vind ik dat helemaal niet zo erg. Maar gegeven wat ze nu allemaal hebben gedaan... Uh, een soort halve marktwerking... Zeg ik, dan zou ik zeggen, ga dan ook maar door... en ga zorgen dat er ook echt marktwerking komt. Maar het moest natuurlijk gemanaged worden vanuit de politiek... en dat zijn ook niet de beste managers. Nee, en ik denk dat we het een beetje uit de politieke handen moeten gaan halen... en dan eigenlijk een onafhankelijke club op moeten zetten... die ook het hele OV net gaan managen. Dus zowel de bus als de trein... en zorgen dat het voor de reizigers echt prettig wordt... Want nu als je van Den Haag naar Utrecht reist kom je geloof ik door vijf soorten gebieden heen en elke keer weer een andere vervoerder en noem maar op er moet ook één OV pasje komen er is nu zoiets, hè, die Ximo kaart nou, die heeft ontzettend veel moeite gehad om, om alles bij elkaar te krijgen, nou, dat soort vernieuwingen innovaties, dat zou je veel meer moeten stimuleren en dat doet de overheid amper dus ik denk dat je het een beetje verder van de overheid af zou moeten zetten, dat niet elk kamerdebatje gaat over, wordt het kaartje nou 2015 of 230, daar moet de kamer eigenlijk helemaal niet over gaan, als je de markt hebt, dan bepaalt de markt ook de prijs. Hoe belangrijk is het? het spoor eigenlijk? Ik vind dat in het hele duurzame vervoerssysteem waar wij naar streven, dat is een mixje van privé en, en uh, publiek, is het uh, ov systeem heel erg belangrijk. Dat is een beetje de, de ja, de ader door het land heen. En als je van Maastricht naar Den Helder moet... kun je beter in de trein gaan zitten dan gaan rijden. Dus ik vind dat dat heel goed moet zijn. En dan eigenlijk een stuk prettiger... dat je ook echt gewoon een croissantje en een kopje koffie... in de trein kan krijgen, wat vroeger wel kon. En tegenwoordig mis ik dat wel. En dat je dan voor de moeilijkere dingen... een elektrische auto pakt of een elektrische taxi... of een deelauto, of noem het allemaal maar op. Of een OV-fiets natuurlijk. Ja, al dat voor- en navervoer dat moet goed aansluiten op het OV. En dat is ook iets wat nu nog niet geheel goed geregeld is. Dan de weg. Want vorige week... Met de verbreding van de A27 bij Amelisweert aangekondigd. Het is zo'n beetje de meest drukke regio die je maar kunt voorstellen qua verkeer. Dus uh, mijn inzet zal in ieder geval zijn om uh, de weg nu te verbreden... naar 2 x 7 rijstroken. En er was ook een alternatief om op de bestaande weg meer rijstroken te maken. Die zouden dan dichter bij elkaar komen, maar dat wordt nu te onveilig gevonden. En dat is ook de crux. Het is te onveilig en vandaar dus die verbreding tot 7 rijstroken. Ziet u nog een uitweg om het milieu daar te sparen... Ja, ik zou dit niet doen. Ik vind dat Amelis Weert uh, is al een paar keer eerder gepakt. Dat was wel genoeg. En ik denk dat je met uh, slimmere vervoersconcepten... en met wel inderdaad een beetje indikken daar ook kan komen. Er zijn meer rijbanen waar het uh, smaller is. En ik was er gisteren op één en dan mocht je zelfs 120. Dus we zijn zo inconsequent als de pest. Waar was dat dan? Ja, ik weet me maar eens bedenken waar dat was. Want ik reed daar en ik zag dat bordje 120. Sowieso die bordjes hè, om de 500 meter, 100, 120, 130. Dan moeten we ook meteen weer gaan afschaffen. Gewoon één snelheid klaar. Maar waarom geen overkapping? Met wat extra? Ja, precies. Ik zou in ieder geval mijn best doen om daar uh, te zorgen dat je aan weer het spaart. En ik ben tegen die twee keer 7 Maar hoe kun je in zijn algemeenheid opstoppingen voorkomen uh, zonder extra asfalt aan te moeten liggen? Nou, die trend is al heel erg ingezet. Hè. Dat zogenaamde nieuwe werken, dat mensen gewoon meer thuiswerken en dat mensen van hun baas niet van 9 tot 5 hoeft hoeven te werken, maar op andere tijden dan in de spits. En als je dat een beetje doorzet... dan denk ik dat er ook minder vervoer komt op de spitsuren. En dat, die trend zie je al. En ik vind dat de minister iets langer moet wachten... voordat ze dit soort rigoureuze beslissingen neemt. Maar de vraag is of die trend komt... doordat mensen meer thuis zijn gaan werken... of juist door de crisis, waardoor de benzine duurder wordt... en minder mensen geld nee, hebben om de auto je... te betalen. Nee, nee, nee, nee. Dit is wel onderzocht. En er is ook onderzocht dat er al minder verkeersdruk is... op dat traject juist. Dus ik vind dat ze iets langer moet wachten. En die trend van het nieuwe werken... Dat zie je overal. Ik weet niet in hoeveel kantoren jij komt... maar het een na de andere kantoor dikt in... en heeft heel veel minder werkplekken... en niet meer gezellig je eigen prikbord, et cetera. Maar je moet gaan zitten waar de plek is. Dus dat is wel echt een hele grote trend. Dan het milieu. Daar hadden we het al even over. Dat valt onder uw verantwoordelijkheid, de schaduwminister. Hoe kan het dat de energie in Duitsland of bijvoorbeeld Engeland... snel duurzamer wordt en Nederland achteraan blijft lopen? Ja, Nederland is een drama. We hebben gewoon ook de afgelopen 20, 30 jaar... heel inconsequent beleid gehad. Uh, was er weer een subsidieregeling, dan weer niet. Met terugwerkende kracht gestopt, noem het maar op. En in Duitsland hebben ze gewoon 10, 12 jaar geleden gezegd... we gaan wetgeving maken en we leggen het vast. En iedereen met vieze energie betaalt iets meer. Dat stoppen we in een pot. Dat gaat buiten de overheid om. En iedereen met schone energie, die krijgt iets uit die pot. En daardoor is schone energie rendabel geworden. Is het is uh, voor heel veel mensen gewoon een uh, goed verhaal... om zonnepanelen daar op het dak te zetten. Daarom zie je er daar ook meteen 100 in plaats van de lullige zes en drie hier. En dat is wettelijk geregeld voor een langere periode... waardoor mensen durven te investeren. En hier in Nederland zijn alle ondernemers weggetrokken... op het gebied van zonne-energie, want er valt niet te investeren. Het wisselt zo snel dat de ondernemers zeggen... ik ga wel naar Duitsland of Spanje of uh, België... want daar is het allemaal beter geregeld. Hoe kan je dat nou veranderen? Moet je een kwotum van een minimumpercentage groene stroom opleggen? Of moet je het de markt gewoon verder laten uitzoeken? Nou, er zijn verschillende dingen. Ik vind dat je de elektriciteitsproducenten sterker moet laten vergroenen. Maar op, voor de particulieren geldt nu dat als je zonnepanelen op je eigen dak zet... dat je het verbruik wat je s'nachts hebt mag wegstrepen... Door, tegen de opbrengst die je overdag hebt met je panelen. En daardoor zijn die panelen feitelijk heel veel waard geworden. Want die leveren je ongeveer 22 cent per kilowattuur. En met dat bedrag kan iedereen heel rendabel zon op zijn dak zetten. Dus ik vind dat wij ook voor minstens 10, 15 jaar dat systeem vast moeten zetten. Want financiën wil het eigenlijk graag weer afschaffen binnen vijf jaar. En dat je dat zou moeten uitbreiden. Dat het ook mag als je die zonnepanelen niet op je eigen dak hebt. Maar bijvoorbeeld op het dak van de buren of op het industrieterrein of in een weiland. En dat mag nu niet, dat wegstrepen. En zodra dat mag gaat het heel hard vliegen. Want dan komen er honderden ondernemers die overal weilanden gaan volzetten. Of daken van industrieterreinen. En dan gaat het heel hard en dan heb je dus geen subsidie nodig. Dan kunnen de ondernemers het heel goed aan. Dit was een korte kennismaking met de schaduwminister van Infrastructuur en Milieu, Marjan Minnesma. We spreken elkaar nader, zodra er problemen zijn op uw vakgebied. Met Tot ziens. Tot twaalf uur nog. Hoe vergaat het de kinderen in de SOS-kinderdorpen in Syrië... En zijn we beter af met minder, maar grotere pensioenfondsen? Debat daarover. Dit is Radio 1. Het is 1 over half 12. Hier is Dorot Megens met het NOS Journaal. In een mail aan de eigen medewerkers herkent ING... dat de bank gisteren te traag was met het informeren van klanten... en het eigen personeel over de storing. Het duurde uren voordat er op de ING-site een storingsbericht verscheen. Op Twitter en op Facebook kreeg de bank veel kritiek van klanten... die lange tijd niet wisten wat er aan de hand was. Klanten van ING hebben geen mail gekregen... maar op de site maakt ING excuses voor het ongemak. Het probleem met identiteitsfraude is veel groter dan tot nu toe werd gedacht. Vorig jaar waren er mogelijk bijna 900.000 mensen slachtoffer... terwijl Binnenlandse Zaken uitging van 150.000 slachtoffers per jaar. Het zijn onder meer criminelen die met persoonsgegevens van andere leningen afsluiten... of andere financiële producten bestellen. Minister Plasterk neemt extra maatregelen. Israëlische militairen hebben op de westelijke Jordaanhoever... bij protesten twee Palestijnen doodgeschoten. Voor de tweede dag op rij gingen Palestijnen gisteravond de straat op... na de dood van een Palestijn in een Israëlische cel. De demonstranten gooiden brandbommen naar Israëlische militairen... die daarop het vuur openden. En bier in cafés en restaurants wordt duurder. Marktleider Heineken verhoogt de prijs van een 50 liter vat... wat volgens de Brouwer neerkomt op een prijsstijging van 2 cent per glas. In de supermarkten gaat de bierprijs niet omhoog, zegt Heineken. Dat zijn de hoofdpunten. Geschik van elke mobilist Nee hoor, John Bakker. <laughs> uh, ja, nou het valt mij. Eén file op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland... bij knooppunt Klein Polderplein, Vijf kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Dit is de gids.fm. Met Felix Beurders. Zometeen aandacht voor een film die geen spaan heel laat... van de Amerikaanse War on Drugs. The Counting Crows. Toch alweer bijna negen jaar geleden dat de, de zanger per ongeluk in love viel. Adam Duritz van The Counting Crows. Vara, de gids .fm, de Willem Frank de Noot, goedemorgen. Jij neemt ons mee naar de Verenigde Staten. Ja, naar Odesville. Dat is een klein dorpje in de staat New York. Daar wonen duizend mensen. En even buiten het dorp, daar staat een federale gevangenis, een enorm, uh, enorm centrum is dat. En daar zitten evenveel gedetineerden als er mensen in Odersville wonen. Ongeveer duizend dus. En in die gevangenis, daar werd onlangs de documentaire The House I Live In vertoond. En de filmmaker, die was er ook. Dat is Eugene Jarecki. En hij ging na afloop met die gedetineerden verder praten over zijn film. Die film die gaat over de war on drugs. En een jaar geleden kreeg die film, de juryprijs op het prestigieuze Sundance Festival. En Jarecki, die, is, uh, die, die gaat nu de komende maanden, de boer op met die film uh, om burgers, politici, beleidsmakers ervan te overtuigen dat die hele drugsoorlog dat het een grote mislukking is en dat het drugsprobleem uiteindelijk een gezondheidsprobleem is. Luister even naar de trailer. Amerika's public enemy number one is drug abuse. What will you do when <tries> We intend to end the drug menace and to eliminate this dark evil enemy within. Put him away. Put him away where they come three strikes on. strikes and you are out. Ja, herkende je ze, de verschillende Amerikaanse presidenten? Ja, kwam er kwam een heleboel voorbij. Reagan heb ik gehoord, Nixon dacht ik ook. Die zat in het begin. En ja. Bill Clinton ja. aan het eind. Bill Clinton aan het eind. Om miskenbaar, hè. Three strikes and you're out. Out. En uh, ja, Nixon, daar begon het mee. Hij was het die in 1971 die hele War on Drugs lanceerde. En dat is een oorlog die kostte tot nu toe duizend miljard dollar. Ja, en toch is het gebruik van illegale drugs, van illegale middelen niet afgenomen. Ze zijn in Amerika nog even makkelijk te krijgen. Er werden sinds het begin van die oorlog 45 miljoen arrestaties verricht in verband met drugs. En er zitten twaalf keer meer mensen in de gevangenis wegens drugszaken dan 40 jaar geleden. Veelmaker Jeracky over die oorlog when you make something a war what comes with that are all the problems that wars bring profiteering corruption fear-mongering victims aggressors een industrial sector that emerges. Ja, hij noemt ze op. Hè. Je krijgt al die problemen die een oorlog met zich meebrengt. Je, je krijgt corruptie, angst, zaaierij, slachtoffers. En een hele industrie eromheen. Zoals de gevangenissector. Eugene Ciacchi daarover. You know, when you put a prison in a town, that prison needs food facilities. So somebody's got to make the food. En dit is just about jobs. Het is about companies that then service these, these, in, these institutions. You need laundry service, you need phone service. Ja, dan heb je dus zo'n gevangenis in een dorp. Hè, zoals als Jackie vertelt, ja. denk even aan het, aan het Odersveel. Met, bij zo'n klein dorpje in een regio waar de economie al jaren in het slop zit. Nou, zo'n gevangenis zorgt voor banen. Er zijn allerlei bedrijven nodig die bijvoorbeeld brood leveren... andere voedingsmiddelen, uh, telefonie. En in de documentaire zegt het hoofd van de beveiliging van zo'n gevangenis... dat de hele regio zou opdrogen als die gevangenis zou verdwijnen. Met andere woorden zijn veel mensen afhankelijk van die strenge aanpak van drugs. Ja, precies. Er is dus een hele economie omheen ontstaan. En, en wat wel interessant is, dat zie je in die film, die Richard Nixon, uh, hij was de, de eerste president die doorkreeg dat hij de verkiezingen kon winnen door te hameren op een keiharde aanpak van drugscriminaliteit. Maar dat beleid van Nixon was voor slechts een derde gericht op echt criminele drugsbestrijding. En voor twee derde ging dat budget naar, uh, de, de, noem maar, uh, verslavingszorg. Ja. En in interviews vertelde Nixon dat mensen niet zomaar naar drugs grijpen. Blijkbaar kun je dan je voldoening niet ergens anders uithalen. Dat dacht en hij kon dus wel in zekere zin begrip opbrengen ja, voor mensen die verslaafd waren aan drugs. Maar hoe dan ook, de aanpak van drugs is alleen maar strenger geworden en de straffen zwaarder en zwaarder, lijkt het? Ja, nou ja die politici die hebben goed gekeken naar niks. En die dachten natuurlijk, ja, als je met, uh, met, met strenger straf, als je daarop hamert, als je daarmee de verkiezingen kan winnen, ja, dan gingen ze gewoon over elkaar heen. Dus steeds strenger straffen om verkiezingen te winnen. Het is voor, ja, ook niet voor niets dat 2,3 miljoen Amerikanen gevangen zitten. En veel van hen zitten daar in die gevangenis... omdat ze werden gepakt, omdat ze ja, iets aan drugs op zak hadden. Marihuana, crack of methamphetamine. En zo zie je in de house I live in bijvoorbeeld Kevin Hunt. En hij zit in Oklahoma achter de tralies. Ik ben hier voor trafficking met methamphetamine. Ik begin mijn 14e jaar... In just a couple of months, and I will be here until I die. Yeah. I have life without parole for three ounces of methamphetamine. Hij ging drie keer de fout in met drugs. Ja, hij was een gewone arbeider eigenlijk. Hij raakte zijn baan kwijt. Nou ja, zoveel zo Amerikanen natuurlijk. Hij begon uh, methamfetamine te gebruiken, heel verslavend. Uh, en om zijn verslaving te bekostigen... begon hij er zelf ook een beetje in te handelen. Uh, hij werd gepakt met een, uh, met een onsje meth, zoals ze dat noemen, op zak. Uh, three strikes en de rechter, ook al had hij misschien anders gewild... die moest hem levenslang opleggen. Het uh, is dus mandatory. Het is verplicht, zo'n straf. Zo staat het in de wet. Is deze film The House I Live In, is dat een aanrader? Ja, vind ik wel. Het is zeker een aanrader. Ik moet wel zeggen, hij is enigszins deprimerend... als je al die trieste verhalen langs ziet komen. Maar het is een hele sterke aanklacht tegen die drugsoorlog. Eigenlijk, betoogt die film, is het een, vooral een oorlog tegen mensen. Uh, wie er allemaal langskomen, rechters, politieagenten, gevangenisbewaarders. Ze vertellen stuk voor stuk hoe kapot het systeem eigenlijk is. En die Eugene Jarecki, hè, die filmmaker, hij vindt nu gehoor met zijn films... en met zijn campagne. Wat hij wil bereiken is dat Amerikaanse kiezers... het niet langer pikken dat politici angst blijven zaaien over drugs... En rameren op dat steeds harder straffen, dat als een, als een oplossing presenteren. En als je ziet dat marihuana in verschillende staten inmiddels is gelegaliseerd... dan lijkt het tij al een beetje te keren. Dankjewel, Willem Frank. Overigens, is die film te zien in Nederland? Uh, je kunt hem uh, met een omweggetje kun je hem downloaden via iTunes. Daar moet je voor betalen. En op 30 mei is hij bij de VPRO te zien op tv. De in Syrië is geen aardbeving geweest, ook geen tsunami. In Syrië woedt een burgeroorlog. En 4 miljoen mensen zijn op de vlucht. 4 miljoen, waarvan 2 miljoen kinderen. De organisatie SOS Kinderdorpen is al lang actief in Syrië... en mag dat van de regering Assad ook blijven. Als een van de weinige organisaties is SOS Kinderdorpen... op dit moment in het land aan het werk. Kinderen die hun ouders verliezen... worden in de dorpen opgevangen door families. Margot Ende van den Broek is directeur van SOS Kinderdorpen... en ze zit hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom werkt het uh, SOS Kinderdorpen? Waarom uh, bent u nog wel aanwezig in het land? En andere hulporganisaties komen het land vrijwel niet in. Ja, wij uh, SOS-kinderdorpen zitten al 33 jaar in Syrië. Daar doen wij ons werk. Uh, dat is een lokale SOS-organisatie met lokale mensen, dus met Syriërs. Ja. Die uh, zorgen voor kinderen die helemaal niemand meer hebben. Uh, doordat we daar twee kinderdorpen hebben. één in Damascus en één in Aleppo. En uh, kinderen die helemaal geen familie meer hebben... die worden daar opgevangen door een SOS-moeder. En die wonen daar met broertjes en zusjes in hun familiehuis daarnaast hebben wij programma's in de gemeenschappen om de kinderdorpen heen. Waarin wij proberen te voorkomen dat kinderen daar alleen voor komen te staan. Hoe voorkomt u dat dan? Want dat lijkt me lastig in een burgeroorlog. Um, ja, dat is zeker lastig. Ik had het nu ook over de situatie uh, ook nog voor de burgeroorlog. Um, waarin we uh, vooral ook alleenstaande moeders. Dat is dan wat we in Syrië doen. Want het is natuurlijk heel erg uh, contextafhankelijk. Wat we altijd daar deden was um, uh, moeders die daar alleen voor staan... Uh, proberen uh, op te leiden, om hun vak te leren. Zodat ze voor hun kinderen konden zorgen. En te zorgen dat kinderen ondertussen naar school konden. Maar nou, Eigenlijk alles wat nodig is om een familie bij elkaar te houden. Houden uh, wat onze visie is: dat familie je basis is. En uh, zeker in een situatie die er nu is in Syrië, uh, waarin kinderen echt traumatische ervaringen uh, meemaken, is het gewoon heel belangrijk dat je die liefde van je familie ervaart. En daar zetten wij ons uh, voor in. Maar de regering van president Assad heeft dus toestemming gegeven om dat werk te blijven doen. Uh, ja, de overheid van Syrië die heeft toestemming gegeven om dat werk te blijven doen. Maar mag u dan alleen maar regeringsgezinde mensen helpen? Uh, nee, de toestemming overigens, die we hebben gekregen... is niet alleen om het werk wat we al deden voor te zetten... maar ook om nog eens extra hulp te leveren... aan uh, allerlei andere mensen in het hele land. Dus u vangt meer mensen op? Dan normaal gesproken? Ja, ja. We, gaan, uh, we hebben vorig jaar al een aantal uh, uh, mensen kunnen helpen. En nu met deze toestemming van de overheid... Uh, willen we het komende jaar nog eens 15.000 mensen uh, helpen. 5.000 volwassenen en 10.000 kinderen... Um, die we als families willen ondersteunen... om te voorkomen dat ze nog verder moeten uh, vluchten. Wij kunnen natuurlijk niet de bommen uh, tegenhouden. Dat is heel uh, helder. Maar we kunnen wel zorgen door middel van voeding... door middel van um, uh, uh, matrassen, medicijnen, et cetera. Dat zijn gewoon goed voor hun kinderen. Uh, 15.000 extra vluchtelingen. En die worden dan opgevangen in die twee SOS-kinderdorpen die er zijn. Nee, nee dat moet ik even toelichten. Nee, um, sowieso is het zo dat het kinderdorp in Aleppo... sinds vorig jaar december... Uh, sorry, september is geëvacueerd. Waarheen? Uh, uh, alle kinderen uh, wonen dus nu met elkaar en hun moeders... met z'n allen in het kinderdorp in Damascus. Heeft u dat zelf besloten, de organisatie zelf besloten... of is ja. dat Assad geweest die gezegd heeft... Nee. kom maar hierheen, dat is daar veel te gevaarlijk... daar zijn de rebellen aan de gang. Nee, uh, nee dat is heel duidelijk. Wij overleggen niet met Assad wat we wel of niet uh, doen. Wij hebben de zorg voor deze kinderen. En uh, op een gegeven moment was de situatie zo onveilig... dat wij toen hebben besloten, hoe moeilijk dat ook is... dat is natuurlijk een keuze waar veel Syriërs uh, voor staan ga je je, je je veilige thuisbasis verlaten... en neem je je kinderen en je spullen onder de arm en vertrek je. Wij hebben die keuze toen gemaakt. En achteraf blijkt dat ook een hele goede beslissing nou, te zijn. Nou, is het ook langzamerhand niet meer veilig, natuurlijk. Nee, dat is waar. En dat, is, dat geldt natuurlijk voor in het hele uh, land. Maar relatief... Uh, veilig zijn ze. En um, uh, ze realiseren zich ook heel goed dat de rest van het land er nog erger aan toe uh, is. Um, maar omdat deze, onze kinderen relatief veilig in Damascus zitten, heeft ons dat de kracht en de mogelijkheden en de, uh, gegeven om ons nu veel meer mensen te helpen. Maar dat doen wij niet in onze kinderdorpen. Uh, want dat past gewoon echt niet meer. Uh, maar dat doen wij in de scholen, in de, de, de kerken, in, in, de omgeving. in de omgeving. Ja. En, en, en onze mensen hebben uh, door de jaren dat we daar zitten hele uitgebreide netwerken. Waardoor ze precies weten uh, ja, waar de mensen zitten die onze hulp het allerhardst nodig hebben. En wat voor leven hadden de meeste vluchtelingen voordat die oorlog begon in Syrië? Ja, dat, dat is. Um, um, uh, uh, dat is natuurlijk een uitzonderlijke situatie, dat mensen eigenlijk gewoon, uh, zoals jij en ik, uh, uh, een gewoon leven leiden met een baan. En ze hadden een huis en een televisie. En, um, um, het waren het, geen armoedzaaiers. Uh, he? Nee, het waren geen armoedzaaiers. En natuurlijk zijn er verschillen in een land. En natuurlijk lag het levensstandaard wel iets lager dan in Nederland. Maar uh, ja hadden ook gewoon een veilig uh, bestaan. Dus als we het hebben over miljoenen mensen die op de vlucht zijn... Het, het probleem is als we het over die grote getallen hebben... dat niemand daar zich nog iets bij voor kan stellen. Maar als je nou bedenkt dat je het zelf bent, met jouw twee kinderen... Uh, die uh, met je man op pad moet uh, omdat je, er bommen op je huis vallen... Ja, dan, dan krijg je een beter gevoel ja. bij wat voor een drama zich daar afspeelt uh, op dit moment. U gaat 15.000 extra vluchtelingen opvangen. Het is cynisch, maar... Op 4 miljoen vluchtelingen is dat natuurlijk een hele kleine druppel... op een enorm groeiende plaat. Zo, dat zo moeten is, we het zien, hè? Ja, dat is wel inderdaad een beetje cynisch. Um, wij zeggen iedereen die we kunnen helpen, um, dat is er één. En um, um, wij hopen natuurlijk... Hè, we, we zien ook heel erg goed dat wij dit niet alleen uh, kunnen doen. Dus er moeten meer organisaties zich uh, inzetten. Maar wij zijn een kinderhulporganisatie... We waren in Syrië, we blijven in Syrië... en we zullen iedereen helpen die wij kunnen helpen. En dan er zijn het er 15.000, maar iedereen is er één. Deelt u nog mee in die um, ja, kleine opbrengst van de televisieactie van afgelopen maandag? Nou, Wij zijn geen onderdeel van de SHO. We hebben in het verleden wel eens uh, kunnen delen in de opbrengst. Um, als dat nu relevant wordt, dan zullen we daar zeker weer met ze over, over praten. Wat daarbij voor ons heel erg relevant is... dat we transparant kunnen zijn richting onze donateurs... waar we het geld precies aan besteden. En dat staat bij ons uh, voorop. En roept ze dan eens op waarom ze geld moeten besteden juist aan Syrië in deze moeilijke tijd daar. Ja, um, er is de laatste tijd veel aandacht voor Syrië geweest... over de politiek en over wapens. Maar het gaat gewoon hier over mensen en het gaat hier over kinderen... Um, die huis en haard moeten hebben verlaten... en die, uh, waarvoor we echt van elk kind telt echt moeten zorgen dat ze bij hun familie kunnen blijven... en dat ze gezond blijven. En uh, zij moeten straks, en ik hoop dat dat eerder sneller is dan later... weer zorgen voor een gezond Syrië. Dus als ik dan ook nog de oproep moet doen... om bij te dragen op 2280 van SOS Kinderdorpen... dan uh, hoop ik dat dat gaat helpen. Margot Ende van de Broek, directeur van SOS Kinderdorpen. Dank en veel succes met uw werk. Ja, dank u wel. 68 pensioenfondsen hebben maandag de pensioenen verlaagd. Maar is dat wel nodig? Zijn er andere alternatieven? Dat leg ik voor aan Jaap van der Spek. Hij is bestuurslid van de samenwerkende ouderenorganisaties, CSO. En Eduard Pons, hoogleraar economie van collectieve pensioenen aan de Universiteit Tilburg. Meneer Pons, u heeft een alternatief idee. Wat stelt dat voor? Een alternatief idee? Uh, ja, in ieder geval wat ik... Uh, Um, wat ik wil voorstellen is om, uh, om te pleiten voor grote collectieven om uh, pensioenen te regelen. En daar is altijd in Nederland een grote voorkeur voor geweest om dat te doen. En dat is dan via pensioenfondsen. Grotere en, pensioenfondsen uh, stelt u in, fe in feite voor dan? Ja, grote pensioenfondsen. Want die, uh, in de grote pensioenfondsen kun je makkelijker risico's met elkaar delen. Want die met veel mensen deel, jong en oud. En uh, daardoor kun je makkelijker tegenvallers uh, verdelen in de tijd. En hoef je minder beroep te doen op forse ingrepen. Bijvoorbeeld via... En daarnaast zijn ook nog uh, een pensioenfonds heb ik voordeel omdat het natuurlijk een grote schaal heeft en daardoor met lage kosten kan werken. En nou, als je dat soort argumenten serieus neemt, dan zou je ervoor kunnen pleiten om te gaan naar een heel groot, uh, de grote collectieven. En het grootste collectief, ja, dat zou zijn een nationaal pensioenfonds. Nou, dat is misschien één brug uh, te ver, maar. Uh, ja, een ontwikkeling richting hele grote... Collectie. Maar hoeveel, hoeveel van die pensioenfondsen zouden er in uw visie dan nog moeten overblijven? We hebben nu 400 pensioenfondsen. Uh, stel, uh, we kunnen toen naar... We zijn al bezig om uh, het aantal pensioenfondsen verder, uh, verder uh, te, te verminderen. Uh, dat gebeurt nu natuurlijk, hè? We komen he? van duizend, we zitten nu op 400. En ja, de consolidatieslag gaat verder. Ja, en op zichzelf is dat een goede ontwikkeling. Maar welke kant wil u op? Uiteindelijk wil u er overhouden? Hoeveel? Nou, je zou uh, ja, minder dan 100, of misschien 10. Dat zou uh, een getal kunnen zijn wat, uh, wat goed te doen is. Voor Op de het moment dat het uitkeringen, uit, uh, de uitkeringen ja. bij die 10 grote fondsen zijn dan wel waardevast? Uh, nou, je kunt wel... Uh, op zichzelf zou een groot pensioenfonds uh, een reden kunnen zijn om de, om de ijsmeerduur van meevallers en tegenvallers te vergroten. Omdat je weet dat het pensioenfonds niet zomaar uh, zal, uh, zal verdwijnen. Hè? Dus langer... ja. Ja. Meneer Van der Spek, u bent bestuurslid van de Samenwerkende ouderorganisaties, CSO. Zoals gezegd, we moeten af van die honderden pensioenfondsen. Slechts een handjevol sterke fondsen moeten er overblijven. Is dat de oplossing voor het probleem? Nou, in ieder geval is het zo dat, uh, dat het verstandig is om naar een hogere kwaliteit toe te gaan... Uh, en de administratiekosten te verlagen. Dat is allemaal waar. De vraag is alleen of je dat via de weg van de uh, grote pensioenfondsen kunt gaan doen. Of dat je dat ook uh, kunt doen door goed te letten op de kwaliteit van de verschillende pensioenfondsen die er zijn. Ja, wacht, betreft... dat klinkt, dat klinkt, dat, daar heb ik als gepensioneerde natuurlijk helemaal niks aan dat de kwaliteit beter wordt. Wat levert dat, dat, dan, in, wat levert dat dan in de portemonnee op? Dat betekent dat je uh, voor het ingelegd geld uh, gewoon een beter resultaat krijgt. Maar waar zit dat dan in? Dat zit in de kwaliteit van de bestuurder. Ja, maar waar houdt die kwaliteit dan in? De kwaliteit het dan, van, de, bestu van het, de bestuurders, de kwaliteit van, uh, van, uh, van degenen die de beleggingen doen. Uh, en daarmee kun je de kwaliteit van, uh, van, van de waarborging van je pensioen en van je rechten uh, gestalte geven. Dus de kwaliteit van de bestuurders laat de wensen over tegenwoordig? Je kunt zeggen dat naarmate je verder groeit in de, in de ontwikkelingen... en ook uh, met het oog op de financiële ontwikkelingen in Europa... Uh, dat, het, uh, dat het inderdaad wel zo is dat je de kwaliteit van bestuurders kunt verbeteren. En als je dan, dan minder kunt... pensioenfondsen hebt, dan heb je toch ook betere bestuurders? Bij die nou, dat teamen. is een van de redenen waarom je kunt zeggen... en waarom ook op dit moment al uh, die, die beweging gaande is... waarom je kunt zeggen dat het toegroeien naar, uh, naar, meer, naar, naar samenwerkende uh, pensioenfondsen... een goede ontwikkeling dus heeft er ook in minder... de pensioenfondsen, maar ja. meneer Pons heeft het over nog tien grote pensioenfondsen. Ja, of je daar uiteindelijk uh, op terechtkomt, uh, dat kun je ook uh, overlaten aan de ontwikkelingen zelf. U zegt, um, je moet het niet gaan versnellen, je moet die, het niet gaan afdwingen. Nou, het grote probleem is als je dat gaat afdwingen, ja. dat dat allemaal min of meer tegelijkertijd moet gaan gebeuren. En dan plaats je de pensioenwereld voor een bijna onmogelijke opgave en dat is niet nodig. Meneer Pons, het is helemaal niet nodig. Uh. Ja, op zichzelf, uh, alle, de pensioenfondsen bestaan in zijn leven en ze leveren uh, prestaties. Dus in die zin is het niet direct uh, noodzakelijk om het te doen. Maar het, het zal wel tot betere resultaten kunnen leiden. En het zal in ieder geval, uh, als je een aantal uh, beperkt aantal pensioenfondsen hebt, ja, dan kun je ook goede deskundigen aanzetten. Dat is helemaal waar. Belangrijker is natuurlijk, van de kwaliteit van de pensioen het zal uiteindelijk afhangen van, uh, en hoe ga je om met... Uh, uh, met het uh, uh, nakomen van datgene wat je hebt toegezegd. En in een grote collectief is dat makkelijker te doen. En het gaat er vooral om hoe je dan de spelregels, waarmee je mee en tegenvallers uh, verdeelt over de deelnemers, dat je dat uh, goed ingrijgt. En uh, ja, dat is... Uh... Dat is wel dat belangrijk, dan de kwaliteit ja. van de bestuurder. Nee, van de spek, een, een handvol pensioenfondsen dat de uitkeringen zeker gaan stellen, daar moet hij toch gewoon voor zijn? Oh ja, we zijn er ook zeker niet tegen als die ontwikkelingen plaatsvinden. En die vinden ook op dit moment plaats. Maar daar staat dan tegenover dat er ook uh, kleine pensioenfondsen zijn die het uitstekend doen. Met dekkingsgraden waar uh, sommige grote pensioenfondsen nog eens even heel jaloers naar kunnen gaan kijken. Misschien zijn kleine dus pensioenfondsen ook niet zo'n garantie dan beter, op zich. Uh, in een aantal gevallen is dat zo. Ja, dat... Uh, dus het gaat veel meer om de kwaliteit van de mensen die daar werken uh, dan dat het gaat om of ze groot of klein zijn. Dus heel veel Weliswaar... die zijn eigenlijk een oor aangenaaid door slecht bestuur? Nou, zo fel zou je dat niet kunnen zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo dat, uh, dat besturen wel te maken hebben met de uiteindelijke kwaliteit van het fonds. Meneer Pons, als je die fondsen samenvoegt, dan kan het ten koste gaan van mensen die bij een pensioenfonds zitten dat wel de zaakjes op orde heeft. Bijvoorbeeld zo'n goed renderend klein pensioenfonds. Um, ja, je moet uh, iedereen moet natuurlijk samengaan op basis van de, ja, de, de dekkingsgraad die zo'n pensioenfonds heeft. Uh, dus het pensioenfonds met een lage dekkingsgraad, dan krijgen de deelnemers minder rechten van een nieuw systeem. Op het moment van, uh, van verandering dan wanneer je uit van een rijk pensioenfonds komt met een, een goede dekkingsgraad. Ja. Maar ja, goed, dan, dan zit je met de gebakken peren dus. Uh, ja, een verlies dat geleden is, dat het uh, pensioenfonds. dat kan niet uh, goed gemaakt worden door, uh, door mensen van een andere pensioenfonds. Op welke termijn ziet u het plan van u voor u? Hoe lang moet het duren? Nou, het is een ontwikkeling die nu gaande is. En, uh, u wil het dus... eigenlijk ook niet versnellen, dus? Uh, Uh, nou, het is, het is wel een belangrijk moment om goed over na te denken. Want op, de, op dit moment zijn we bezig om te na te denken over de nieuwe inrichting van de pensioenregeling voor de, voor de komende decennia. Yeah. En daar liggen twee hoofdvarianten voor. Hè. Dat begint als het nominale contract en het reële contract. En Ik geloof dat het gaat er, uiteraard toe leiden dat de fondsen verschillende richtingen uitgaan. En nu is het nog zo dat veel fondsen hebben nog uh, pensioenregelingen die heel erg op elkaar lijken. En als je met elkaar samen wil gaan, is dit een heel erg geschikt en heel erg goed moment gaan je, dan, dan zou het zomaar kunnen uh, gaan gebeuren dat de, de verschillende pensioenfondsen echt uiteenlopende regelingen hebben die minder makkelijk in elkaar zijn te schuiven dan, wat nu nog, uh, dan ja, dat dat nu nog mogelijk is. Zegt Eduard Pons, hij is hoogleraar economie van collectieve pensioenen aan de Universiteit Tilburg. En hij zegt: uh, Als je moet samengaan, dan moet je dat eigenlijk nu doen, want het is het geschikte moment. En ja, van der Spek, bestuurslid van de samenwerkende organisatie, zegt: Wacht nou even, dat, lost zich, dat probleem lost zich eigenlijk vanzelf al op. Ja, en daarbij uh, ja? een ja, aantal de... collega's van, uh, van de heer Pons uh, weten ook dat we op dit moment bezig zijn met elkaar om toe te groeien naar een, uh, naar een nieuwe pensioensystematiek, waarin je uh, dit soort problemen die de heer Pons schetst uh, niet meer hebt. Hartelijk dank, meneer van der Spek. Wat trekt mijn oog nog in de televisiegidsen voor vanavond? Drie Dok met de film Uitverkorenen bijvoorbeeld. Dat programma heeft negen maanden lang bij de opleiding van het Korps Mariniers gefilmd. En het schijnt dat je in de film de kloof tussen fictie en werkelijkheid ziet slinken. De opleidingspraktijken die lijken verdacht veel op scènes uit films... zoals The Full Mental, Metal Jacket. Dat is een wereld op zich. Uitverkorenen om negen uur op Nederland 3. En Zembla laat zien hoe het zover heeft kunnen komen met SNS, de bank die ten ondergang.